Gisteravond zei hij dat hij geen Koran zou verbranden omdat hem was beloofd dat het islamitische centrum bij Ground Zero er niet komt. Maar de initiatiefnemers van het centrum zeggen dat ze van niets wisten. Dominee Jones zegt nu dat hij is voorgelogen. De Amerikaanse regering oefent grote druk op hem uit om de Koranverbrandingen niet door te laten gaan. In de Amerikaanse plaats San Bruno bij San Francisco zijn na een explosie tientallen huizen door brand verwoest. Er is zeker één dode, 19 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat een gasleiding is geëxplodeerd. De brandweer heeft moeite de brand onder controle te krijgen. Op Bonaire woedt nog steeds brand in een grote olietank. Een poging om de brand met schuim te blussen mislukte omdat de brandweer niet genoeg schuim heeft. Er wordt nu extra schuim uit het buitenland ingevlogen. Over de schadelijke gevolgen voor een nabijgelegen natuurgebied is nog weinig te zeggen. De tennissers Juschny en Nadal hebben de halve finales van de US Open bereikt. De Rus Juschny won in vijf sets van de Zwitser Wawrinka. De Spanjaard Nadal versloeg Fernando Verdasco in drie sets. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen op het WK in de finale tegen gastland Argentinië. Nederland plaatste zich gisteravond voor de vierde achtereenvolgende keer voor de finale... door een moeizame overwinning op Engeland. Naar verlenging was het 1-1. Oranje won de strafballen-serie met 4-3. Argentinië schakelde met 2-0 Duitsland uit. De hockeyfinale voor de vrouwen is in de nacht van zaterdag op zondag. Het weer, vandaag wisselend bewolkt en zonnig. Plaatselijk kan er een enkele bui vallen. Het wordt 20 graden. Morgen droog, warm en flinke zonnige periode...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 And who catch all And the pills and I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 More than loot us, created in this image so God lived through us. And even in a generation, living through computers only live, live, live can reboot oh, us. Come oh, on. wake up, everybody, no more sleeping there. Oh, oh, wake up, everybody, yeah.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 At this time, I think you better keep your distance.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 Ding, meer, hey, zei, haat, dus. aan, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar. Slap. Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch yeah. toch? Is wat ik zei tegen haar. Die dagen daarna met sms gevuld. Één bericht, bericht, geen bericht.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 Ding, is meer, is aan, lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? He, is wat ik zei tegen haar ten Lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch? He, is wat ik zei tegen haar.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 for sounds.